Dit is Johan Tjepkema met het NOS-journaal. Israël zegt dat Hamas-commandant Ali Al-Khati heeft gedood. Hij zou vorige week, zaterdag, de terreuraanval hebben geleid op het zuiden van Israël... waarbij honderden burgers werden vermoord en een aantal inwoners werd ontvoerd. Israël zegt dat de Hamas-commandant is gedood bij een drone-aanval. De bericht is nog niet door onafhankelijke bron bevestigd.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 Koning Abdallah van Jordanië is begonnen aan een rondreis door Europa. Hij wil overleggen over een manier om de spanningen in het Midden-Oosten te verminderen. Jordanië is bang dat het conflict tussen Israël en Hamas de hele regio in brand zet. Het land wil dat Israël onder druk wordt gezet om de oorlog te beëindigen en geen grondoffensief te beginnen.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 Het weer geregeld zon, vanuit het noordwesten meer bewolking met regen in het noorden, ook met hagel en onweer en het wordt 13 tot 15 graden. Ook vanavond verspreid over het land nog wat buien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden op de weg of op het spoor. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Zandvoort uit Zandvoort Met Mario Zandvoort Elke dinsdag doet de bonte dinsdagavond Rijnt alle huizen aan van ons land En ze leert de mensen weer een beetje vrolijk Tjoeketjoeketjoek Geef haar veilig spoor Tjoeketjoeketjoeketjoeketjoek Laat haar lachen door Van Yvonne gebrokte bond De, de dinsdagavond Dein buf dus om hun af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 Alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek hoort u iedere week hier op de radio. Lokaal nummer op CFM Zandvoort. En de muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Coor Draaier. Daar bedanken we hem hartelijk voor. En zo hoort u natuurlijk onze herkenningsmelodie. En dat is van Louis Davids, een opname 1928 met... de Weet je nog wel, Oudje. En als opening, ja, misschien helemaal als opening. Uh, voor u uh, het introotje van uh, de bonte dinsdagavondtrein. En ik, hoorde, ik heb meerdere versies uh, heb ik gehoord van de week. En ik vond die van uh, Willy Alberti toch wel een van de vrolijkste. En qua kwaliteit ook een van de beste kwaliteiten uh, om te draaien op de radio. Anders hoor je alleen maar gekraak en geruis van een grammofoonplaat. Dus uh, ja, ik vond het een vrolijk iets... en ik ga proberen om meer van uh, dat soort dingen op te zoeken. De Bonte uh, dinsdagavondtrein uh, was een erg gezellig programma... voor mijn tijd, moet ik eerlijk bekennen, maar... ik heb zo zitten kijken op internet... en daar kan je stukjes uh, terugkijken en luisteren. En ja, het klinkt erg gezellig. Steve Zandvoort. Zandvoort uit Zandvoort. Met de eerstvolgende formatie. Een formatie die uh, opgericht is in 1945. Een zangduo bestaand uit Theo Rekers... En nu Kok. We hebben het over de Spelbrekers. De heren hadden elkaar in 1943 ontmoet in een Duitse munitiefabriek. Waar ze te werk gesteld waren in 1956, braak ze door met het liedje Oh, wat ben je mooi. En in 1962 werden ze ook door dus uitgezonden naar het Eurovisie Songfestival. met het liedje Katinka. Maar die allereerste hit van hun, Oh, wat ben je mooi. die wordt nu de Spelbrekers met Oh, wat ben je mooi. Oh.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 Het is gedaan met jouw wil, ze praat. Want de steen is compleet naar die man. de man. Doorgezee, kut. Wordt... Denk je niet zo aan, Jory? Denk je niet zo aan? Ik vind ze mooi. Het is toch maar een grammefoonplaatje. Er wilde het publiek voor je betaal. Zij dacht, rvogel, die oude Sipra. 1956 alweer. En dat waren de Silvera's met Kessera Serra. En dan hebben hun er natuurlijk een Nederlandse vertaling van gemaakt. En daarvoor hoorde u Johnny met de, die oude Sopraan uit de Jordaan. En de volgende artiest is Tom Banders geboren als Antoon Manders, roepnaam Tom... geboren in Den Haag op 23 oktober 1921... en overleden in 1972, was in Utrecht op 26 februari... Nederlandse tekenaar, komiek en cabaretier... en hij is natuurlijk voornamelijk bekend geworden als cabaretier onder het naam Doris... en hij heeft een heleboel mooie liedjes gezongen... en zijn geboortedatum trouwens, die klopt ook niet helemaal... Eigenlijk staat er 24 oktober, maar hij is eigenlijk op 23 oktober geboren. Maar de archieven hebben het verkeerd genoteerd. Omdat zijn vader hem een dag te laat niet inschrijven. En uh, ja, voor een zondagskind kan je geen vrije dag krijgen. Dus uh, ja, in die tijd was dat zo. Uh. U hoort hem nu Doris, met mijn volkstuintje. Opname 1957. Ik heb een volkstuintje met een sonne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 Nou me hier Sint te voorschijn komt en de wereld om me heen verstomt, snuif ik lekker de lucht op van de met Leg ik te biegen en te dromen in mijn hang in de zon, dan woon ik me net in de hangende tuinen van dat oude Babylon. Daarop mijn volk stank bij mijn zonnepint, boven de zavouige waar de luisje zit. Maar dat mag niet hinderen het binnen het kinderen.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 Zijn hart Ze zingt in zijn bloed Hij hoort nog haar stemmen In de app En de vloed Toen zei hij, Mijn schat op heel het Wereld rond Is er geen kind Zo lief als jij En kuste op haar mond Ze zag hem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 Op een klip Toen was het gauw gedaan. Het is in een woeste storm des nachts met man en meisje vergaan. <zijst> en Ze leeft in zijn hart. In de aan de Af en toe gaan pa en mo met ons speelt en toe. Dat is voor Vandaan. Daarom gaat de karavan is morgens al op weg Dan ben je niet zo laat, heeft mama een goede bel en is papa Weer. Het was zijn leentje van Capelle met naar de speeltuin. En daarvoor hoorde u Eddie Christiani met op de woelige baren...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 Zandvoort uit Zandvoort. En de volgende formatie is het duo De Munk bestaande uit Dirk en Nel. De Munk uit Amsterdam. Natuurlijk en uh, als u denkt van uh, ja, die naam komt me bekend voor. Ja, het zijn de grootouders of de opa en oma van Danny de Munk. En die hadden zelf ook een paar leuke liedjes. In 1956, Het Vrolijk Jordaan Gezin. In 1960, Je moet niet huilen en speelt een trompet. En in 1957 hadden ze nog een, uh, een hit met uh, Laat de deur voor de kinderen open. Vroeg ging onder de daken van Oud Amsterdam. Nou, een heleboel liedjes. En hun allereerste hit in 1956 draait nu voor u. Het Vrolijk Jordaan Gezin. Nu hoort u duo de Munk. Oftewel Opa en Oma van Daddy Munk. Zijn het de Munk. Yeah, I but... Zeentonig. Elke dag dezelfde sleur Tot ik jou die dag ontmoette Alles kreeg een andere kleur Het leven ging toen mooier lijken Ik voel me rijker dan de rijken. Ik wil dansen, lachen, springen Want ik heb zo'n goed humeur ai, ai, ai, ai. Waarom loop ik toch te zingen? Waarom doe ik rare dingen? Ik ben verliefd, ik ben verliefd het kan niet anders, ik ben verliefd. Ja, ik wil het heus wel weten, ik heb geen tijd meer om te eten. Ik wil je kussen, kussen, kussen, ik wil je kussen, ik ben verliefd. Strakjes komt hij mij weer halen. En dan gaan we samen uit Ik voel mijn hart steeds sneller kloppen En ik weet wat dat beduidt. Heel misschien zal hij in het landje Bij het licht van het volle maandje Zachtjes fluisteren aan mij vragen Lieveling, word je mijn bruid? Hai, hai, hai, hai. Waarom loop ik toch te zingen? Waarom doe ik rare dingen? Ben verliefd, ben verliefd Het kan niet anders, ik ben verliefd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 Zo stelt naar Zandvoort Zandvoort, met Mario Zandvoort. Ik ben zo blij, zo blij, dat er reis van voren zit er niet opzij. Ik ben zo blij, zo blij, dat er reis van voren zit er niet opzij. Een zanger van de opera, die zong een mooie aria. ga la la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 Met wachten op de ooievaardenvier stond al een poosje klaar. Tra la la la la la la het was een schatje van een kind en werd door iedereen bemind. Tra la la la la la la en toen het in het badje werd gezet. Tijd, dan krijgde het van pret. Ik ben zo blij, zo blij, dat voor deze voelen zitten. Wat kleeft er Geen wonder, op ze weet je wat een stijf Ja, vrees dat je zitten en niet opzij. Er kwam vandaag een dwangbevel, maar ik kreeg heus geen kipbevel. La la, la, la, la, la la. Mijn vrouw werd rood en daarna bleek. En was de een dag van streek. la la. Maar ik zei, kind, die zorg gaat weer voorbij. Dus ik als lauwbandij. Zo blij, zo blij, dat me neus gebeuren, zit er niet op zee. Ik ben zo blij, zo blij, dat me nees gebeuren zit er niet op zee. Allemaal, en ik ben zo blij, zo blij, dat me nees gebeuren zit er niet op zee. Ik ben zo blij, zo blij. Oh ja, nou, jongen, het is afgelopen. Ik zing dwars door de etiketheind. Dat mijn ja. neusvervoer is zitten niet op zijn. Ik ben zo blij, zo blij. Dat mijn ja. neusvervoer is zitten niet en dat was een opname uit 1957. Er zijn vandaag een heleboel tracks uh, opnames uit de jaren 50. Het waren Rijk de Gooier en Johnny Jordaan met Ik Ben Zo Blij. En daarvoor uh, hoorde u Ik Wil Kussen. Alleen ik kon er even niet. Uh, het plaat is nogal erg. Uh, ja Het hoestje is heel oud. Dus dat was het enige wat ik erop kon lezen. Maar uh, in ieder geval, het was een oud Hollands patronummer. En waarschijnlijk weet u wel wie het was. Want waarschijnlijk kunt u dat zich nog herinneren. De volgende artiest is Johnny Jordaan, pseudoniem van Johannes Hendrikus van Müsser. Geboren in Amsterdam op 7 februari 1924. En al daar overleden op 8 januari 1989. De Nederlandse zanger en vertolker natuurlijk van het levenslied. En u hoort de Jordaan met uh, Johnny's uh, Potpourri. Ik heb hem zo me stoffer. Nou reken maar. Om te zoenen, ik ben dadelijk al. Ja geloof me, vrij met mijn me stoffen Ik ben vlug op de been Neem een keel in een dwel in een vuil Rots, zo ben ik Door het leven te zweven, dat kennen iedereen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 ze mij niet flikken, dat kunstje dat gaat niet door, bij mij valt er niks te pieken. Het feest. Hij is er met tante Alida Ongeveer tien jaar geweest Hij jaagde op bleven, Hij doodde een stier Hij heeft een bondet En nu blijft hij hier O, is terug het Zuid-Afrika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 Zingen brengt die lamp, brengt die lamp Als vertrouwen, als vertrouwen, als Dum dum in je ramen zijn voor me. Dum biland in je ramen zijn voor me.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 Dat was Max van Praag met Als ik tweemaal met mijn fietsbel bel. En Max van Traag is geboren als uh, Meijer van Praag. Zijn roepnaam is Max, maar officieel heet hij Meijer. Geboren in Amsterdam op 24 juni 1913 en overleden in Hilversum op 10 juni 1991. Was een Nederlandse zanger die vooral in de jaren 50 aantal successen boekte. En uh, zojuist hoorde je dus Als ik tweemaal met mijn fietsbel bel. Echt lekker vrolijk. En de volgende is ook Max van Praag, met Daar zijn de appeltjes van Oranje Weer. Ik hoor nu meer en meer, precies als vroeger weer. Een sinaasappelen vetter en die rond weer iedere keer. Daar zijn de appeltjes van Oranje Weer. De sinaasappelen zoek ze zelf maar uit. Kleine, grote, ik heb ze elke maand. Bijt er eens in het zat langs je kin, zo roept de man op straat. Oh, daar zijn de appeltjes van de Oranje meer Sinezappelen, de zappelen, een kistje in Geld aan vrouw, die staat er niet voor En van je hele holle houten, er moet maar in En van je hele hole houten, er moet maar in En van je hele hole houten, er moet maar in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 Kleine, grote, kepsen elke maat. Bijt er eens in het sap langs je kin, zo roept de man op straat Daar zijn de appeltjes van oranje weer De sinaasappels, sla een kistje in Geld aan mevrouw, die staat er niet voor lauw En van je hele hole houten, de moet maar in En van je hele hole houten, de moet maar in En van je hele hole houten, moet maar in ze zijn nog eens zo fijn als de handeltjes van Pietijn en van je hele holde moet maar in. Ze zijn nog eens zo fijn als de handeltjes van Piet hein. en van je hele hola houdt er de moed maar in. En van je hele, van je hola, allemaal handeltjes van oranje houdt er de moed maar in. Nu de trek van de leer.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 Een mens hier op aarde die verleten werd gespaard in de harde leerschool van het leven. Maar zo slim kan het niet zijn, en zo pijn is geen pijn, of genezing is ervoor gegeven. Hier een hart dat verbreekt, daar de laster die steekt, en je denkt moet mij dat juist passeren.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 Het weg gevaar tot verleden. En morgen gaat het beter, beter, beter. Morgen zal weer alles van een leien dakje gaan.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 Morgen zijn de spoken van het heden. Weggevaar behoudt tot verleden. Morgen gaat het beter, beter, beter. Morgen zal weer alles van een leien dakje gaan. Ja. Nee. ja, nee, ja, nee, ja, nee. Ik tel de knopen van mijn jas. Ja, nee, ja, nee, ja. Of ik in jouw hart wel pas, ja, nee, ja, nee, ja. Ik druk een bloempje uit elkaar, ja, nee, ja, nee, ja. Worden jij en ik een paar, ja, nee, ja, nee, ja. Ik loop steeds met een gulden in mijn hand en gooi die. Op punt. Ik kijk of het geluk me tegenlacht, en jij me door het noodlot wordt gegund. Dus, bel ik de knopen van mijn jas, ja, nee, ja, nee, ja. Of ik in jouw hart wel pas, ja, nee, ja, nee, ja. Dan ben ik pas in mijn sas, ja, nee, ja. En vraag mezelf steeds af, word ik je vrouw?